Afschrikwekkende bultenaars, schelen, kreupelen, blinden, leprozen en meestal door hun moeders omgebrachte, zo niet door hun omgeving bespotte monsterkinderen of kinderen met andere lelijke vlekken besmeurd, ontspruiten aan de koeitus die niet ten gepaste tijden of met gepaste mensen geschikt. De opvattingen in medische traktaten, in handboeken van vrouwelijke hygiëne, het volksgeloof en de volkspraktijken daaromtrent. ...zijn een mogelijk onderzoeksobject voor een interdisciplinaire werkgroep. Zo zegt men in mijn geboorteland Vlaanderen... ...hoe korter de rok, hoe droger de kut. <lacht> Het zou interessant zijn te onderzoeken in hoeverre dit op waarheid berust. <lacht> Dames en heren, de mensen sterven en weten weinig. De zaken welke ik hier naar voren heb gebracht roepen geen eenvoudige problemen op en zijn niet door één discipline te onderzoeken. Wat ligt er meer voor de hand dan het onbetrouwbare en fragmentarische karakter van onze kennis naar vermogen te verminderen en nutteloze grenzen te overschrijden? Ik dank u wel. Heel goed. En nu, meneer Alblas. We zijn benieuwd... Oh, jezus. Just a minute. Ja. Uh, yeah. Ja. Yeah, uh, uh, uh, ik, uh, ik begin maar met een, uh, een citaat. Het is van uh, Clifford Geertz uit zijn boek uh, Miss Symbol and uh, Culture. Um, it is when two or more scholars realize that for all the differences between them... Uh, sorry, sorry. Mijn, mijn Engels is uh, niet zo goed. Ne neem me niet kwalijk. Uh, God damn it. Uh, <lacht> sinds de Tweede Wereldoorlog... Sorry. sorry God damn it. Uh, sinds de Tweede Wereldoorlog... Hebben antropologen in toenemende mate belangstelling getoond voor Europa als etnologisch studieveld. Wanneer men tien antropologen zou vragen een beknopte omschrijving van hun studieobject te geven, is het zeer waarschijnlijk dat ze alle tien een antwoord een, uh, is het weer zeer waarschijnlijk dat ze alle tien een ander antwoord zouden geven. Uh, ja. <lacht> Um yeah, for uh, for sorry Jeez. for for the longer <clears throat> for the longer periods of human development, mankind lived for the most part in societies in societies God damn it. in which kingship based groups were constituent units. A man's health and security His very life and even his chance of immorality were in the hands of his kin. Op dit moment zijn in de weerwaar van zijn in dit moment op dit moment sorry. Op dit moment zijn in de weerwaar van, <coughs> van theoretische benaderingen van verwantschap en huwelijk drie belangrijke richtingen te onderscheiden. A. de structureel-functioneel vergelijkende. B. de structuralistische. En C. de structureel-functionalistische. De alblas, nog één minuut. Ik wilt u afronden? Bedoel maar. Nou, ik, ik, ik ben bijna klaar. Ik, kan ik het even afmaken? Niet als dat langer duurt dan één minuut. Ik, ik, ik heb nog één, twee, drie. Uh, uh, vijf kantjes zijn voor op ons schema. Als dat in één minuut kan. No, madam, no chance. Dan moet u maar afronden. 45 minuten zijn 45 minuten en niet meer. Dan, dan, dan, dan houd ik hem maar mee op. Sorry. Dat was de lezing van meneer Alblas. We hebben nu een korte pauze. Om kwart voor vier precies wordt het programma voortgezet. Ik vind het verdomd vervelend. Ah, never mind, never mind, goddammit. En dan nu de lezing van meneer Koning. Dames en heren, in de zevende jaargang van het tijdschrift Tirade... ...staat een verhaal van Bardenberg onder de titel Lente. Het gaat over een vluchtige ontmoeting tussen een man en een vrouw... ...eerst in de trein, later in de bus... Zodra ze in gesprek raken, kijkt ze naar zijn handen en ze ziet dat hij geen ring draagt. Even later, als ze haar handschoen uittrekt, schuift ze ongemerkt haar eigen ring van haar vinger. Als de bus plotseling remt, grijpt de man de stang juist op de plaats waar de handschoen onder haar hand hangt. Hij voelt de ring, aarzelt even, drukt op de knop en stapt de volgende halte uit. Een voorbeeld dat 250 jaar eerder speelt, beschreven in een notariële akte uit 1705. Uit de akte blijkt dat Jan Hendrik Jordaan trouwbelofte heeft gedaan aan Maria Leonora van der Heijden en dat het paar ringen heeft gewisseld. Op een zondag komt hij op haar kamer en vindt daar alleen de naister. Hij ziet een ringetje op tafel liggen, bekijkt het en zegt... Dat is mijn ring niet. Daarna vindt hij de ring die hij in de tijd aan het meisje heeft gegeven en maakt zich ermee uit de voeten. Kort daarop vraagt hij een andere vrouw of zij de ring die hij van Maria heeft gehad voor hem wil terugbrengen. Ze zegt dat hij dat zelf maar moet doen en voegt hem toe, wat hebt gij de juffrouw ongelukkig gemaakt, want zij moet van u in de kraam. Het is duidelijk dat de functie van de verlovingsring en van de huwelijksring tussen 1705 en 1965 ingrijpend veranderd is en dat de laatste fase van dat proces zich nog in deze eeuw voltrokken heeft, maar het tijdstip waarop die verandering heeft ingezet en de krachten die haar bewerkstelligen vallen buiten de gezichtskring van onze zegslieden. Beschouwt men de veranderingen in een gebruik en de verklaring van die veranderingen... uit de wijzigingen in de maatschappelijke situatie... als onderwerp en doel van de volkskunde... dan betekent dat dat men in een geval als dit... aan de enquête een historisch onderzoek moet verbinden. De vraag is in hoeverre de volkskunde met een dergelijke doelstelling... verschilt van de geschiedwetenschap enerzijds... en de antropologie anderzijds. Als men wil kan men haar zien als onderdeel van een taakverdeling waarin de geschiedwetenschap en de antropologie hun aandacht richten op het synchrone onderzoek, of wanneer zij diachronisch te werk gaan op de grote lijnen die de veranderingen in de beschavingsgeschiedenis karakteriseren, terwijl de volkskunde ofwel één klein element door de tijd heen volgt of omgekeerd laat zien hoe die veranderingen in kleiner bestek doorwerken. Ik ben me echter bewust dat een dergelijke taakverdeling kunstmatig is en door iedere onderzoeker met de voeten getreden kan worden. Hij heeft daarvoor drie goede redenen. We maken gebruik van dezelfde bronnen. We werken met gelijksoortige methoden van onderzoek en uiteindelijk streven wij immers met ons onderzoek naar éénzelfde doel. Het voeden van de illusie dat wij door orde te scheppen in de chaos die wij cultuur noemen, inzicht krijgen in onze eigen situatie. De moeilijkheid zit hierin, of het levert helemaal niets op, of het levert er veel op. Als we nu tot een discussie willen komen, dan zal die moeten gaan over disciplines en onderzoek, die in dit geval enigszins gebundeld zijn op een bepaald terrein, maar toch ook weer van elkaar verschillen, zodat we ze juist weer niet als disciplines en methodes van elkaar kunnen scheiden. Dan vraag ik me wel af hoe de discussie zal gaan verlopen, maar dat zullen we binnenkort hier wel weten. En als er nu mensen zijn die zich voor de discussie willen opgeven... verzoek ik u alleen maar om voor u begint duidelijk uw naam te noemen. Wie mag ik het woord geven? Laat mij maar wat zeggen. Dan geef ik maar eerst het woord aan professor Buitenrust Hetema. Ja, en daarom ben ik dan ook maar hier gaan staan. Daar achter die tafel zat het natuurlijk ook wel goed, maar zo staande en dan achter zo'n lessenaar... ...praat ik altijd wat gemakkelijker. Ik ben eigenlijk net als een dominee... ...zeg ik dan tegen mijn vrouw... ...hoewel ik anders eigenlijk niet zoveel met dominees op heb... ...heb de goede niet nagesproken tuurlijk... ...maar dat is altijd zo. Uh, ik heb vroeger trouwens ook wel eens... ...daar achteraan gezeten... ...waar Sien nu zit... ...heel bescheiden... ...wachtende tot iedereen was gaan zitten... Aangezien je natuurlijk nooit op de plaats van een van de vaste leden moet gaan zitten, maar nu ben ik dan zelf een van die vaste leden, zoals u allemaal hebt kunnen zien, en dat heeft natuurlijk ook zo zijn voordelen, want nu kon ik dat schilderij daar tegen de achterwand ook eens bekijken, dat schilderij van die slapende figuur daar. En toen ik dan zo de zaal inkeek, zag ik dat daar ook verschillende mensen zaten te slapen, in ieder geval hadden ze hun ogen dicht, dus dat schijnt hier een lokaal verschijnsel te zijn, en vandaag was dat misschien ook wel op zijn plaats, want het was niet altijd zo verschrikkelijk inspirerend vanmiddag, wat we allemaal te horen hebben gekregen. In ieder geval zou ik het heel anders hebben aangepakt, want neem nou zo'n trouwring bijvoorbeeld, ik beperk me nu maar even tot mijn eigen vak, dat is natuurlijk heel interessant, maar of het nou zo belangrijk is hoe dat in het verleden altijd geweest is, dat vraag ik me dan toch af, want we hebben in ons vak... Toch al de naam dat we ons te veel met het verleden bezighouden, en met de Germanen zal ik maar zeggen, en tegenwoordig dan ook met die Indo-Germanen, terwijl we dat nou toch juist hebben afgezworen, en terwijl er in het heden toch ook heel interessante dingen zijn, al zou ik dan geloof ik niet direct de trouwing kiezen, maar uh, het huwelijk bijvoorbeeld, hè, waarvan de trouwing dan weer een aspect is. Uh, op mijn college bijvoorbeeld, want ik doseer hier, wat niet iedereen misschien weet... ...ik had mijn naam misschien moeten noemen, Buitenrust Hetema... Uh, ...maar dat heeft de voorzitter al gedaan, maar ik zeg dan tegen mijn studenten... ...en er zitten hier een paar studenten, heb ik al gezien, ik heb Sin gezien... ...en Jokke en Jacobo, die straks uh, gesproken heeft, al vond de voorzitter het een beetje te lang... Er ...is ook nog een student van me, die weet al wat er komen gaat, want dan loop ik naar het bord... En dan teken ik een ruit. En dan zet ik hier op die bovenste punt, zet ik functie. Nou, dat is in dit geval duidelijk natuurlijk. Dat is de biologische functie. Waarover we vanmiddag ook al het een en ander gehoord hebben. Dat is dus het copuleren en de seksuele bevrediging en dergelijke. En dan zet ik hier rechts vorm. En dat kan in dit geval natuurlijk van alles zijn. En daarbij zit dan ook de trouwring, waar we het ook het nodige over gehoord hebben. En dan zet ik hier beneden gemeenschap, wat in dit geval dan niet populair betekent. al zou je dat misschien in dit verband op het eerste gezicht zeggen. Maar sociale omgeving of iets dergelijks. En hier links zet ik gedrag. En als ik dat nu ga invullen... Collega, mag ik u zeggen dat u misschien nog drie minuten hebt...